Dit is Martijn Nairhuis met het NOS Journaal. Het had al ruim voor de ramp met vlucht MH17 gesloten moeten worden. Dat zeggen luchtvaartdeskundigen uit Nederland en Oekraïne tegen de NOS. Al in mei hadden de rebellen wapens die tot hoog in de lucht reikten En vlak voor de ramp werden er al vliegtuigen neergehaald met luchtdoelraketten. Als luchtvaartmaatschappij dat hadden geweten, dan had iedereen een andere route genomen, zegt een van de deskundigen. In het zuiden van Australië is groot alarm geslagen vanwege de bosbranden die daar al dagen voeden. Bij de stad Adelaide zijn al tientallen huizen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen. De brandweer richt zich vooral op het redden van mensen. Blussen heeft weinig zin. Door de harde windstoten kunnen er geen vliegtuigen en helikopters worden ingezet. In de Javazee zijn twee grote objecten gevonden. Waarschijnlijk vrakstukken van het neergestorte vliegtuig van Air Asia... Die objecten liggen zo'n 30 meter onder water en worden nu onderzocht. De Airbus A320 met 162 mensen aan boord verdween zondag van de radar. Gisteren werd het achterste deel van het vliegtuig gevonden. Tot nu toe zijn 30 lichamen geborgen. Het afgelopen jaar zijn er bijna 50.000 zelfstandigen zonder personeel bijgekomen. Onder hen zijn veel mensen die een organisatieadviesbureau begonnen. Maar ook veel bouwvakkers, alternatief genezers en schoonheidsspecialisten. In totaal zijn er nu bijna 880.000 ZZP'ers in Nederland. In de Amerikaanse staat Kentucky heeft een meisje van zeven als ze enige een vliegtuigcrash overleefd. Ze zat met vier anderen in een klein tweemotorig vliegtuig dat door nog onbekende oorzaak neerstortte. Ze wist op eigen kracht uit het wrak te klimmen en naar het dichtst bij zijn huis te lopen om hulp te vragen. Later bleek dat er vier andere inzittenden om het leven waren gekomen. Het weer een wisselvallige dag. Regen en motregen, mogelijk ook natte sneeuw. Het wordt 1 tot 5 graden. Dit was het NLK. DFM, verkeersupdate. De Sombakker van de ANWB. De A7 van Horen naar Den Oever is bij Middenmeer afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu toebak. We gaan beginnen. Ja. Ik zeg we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. We dit is een uh, belangrijk moment. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is toch prachtig, jongens. Dit alles komt samen op dit moment. Nou, Echt geweldig. Ja, ja, oké. Okay. Niet alles komt samen, want we. We missen nu weer het vrouwelijke gedeelte van het radioprogramma. Vorig jaar was het nog echt heel lang geleden. Dus we weer. zat ik hier met man en vrouw. was het was er weer. En nu is het gewoon uh, alleen mannen vandaag. Toen gekleefd. Ja. ja. Welkom. Het is natuurlijk uh, nieuwjaar. Happy New Year! Ja, hoor. Dan kan je even opwachten, natuurlijk. En eigenlijk moet ik deze dan ook even draaien. Van YouTube, weet je wel. En New Year's Day. En dan zingt het natuurlijk ook al... It's quiet on New Year's Day. Nou, hier in Zandvoort was het vrij rustig. Wat ik begrepen, Het is goed verlopen. Alleen één Zandvoort... Er zijn hand verloren, geloof ik. Of een gedeelte van zijn vinger. Hier ieder al eerst iets aan zijn hand... niet helemaal in orde. En uh, verder... een nieuwjaarsduik heb ik even gezien op internet. Hier in Zandvoort. Erg gezellig zag het eruit. Ja, ik wilde er in eerste instantie nog heen. Maar ik ja? heb... Letterlijk oud en nieuw en nieuwjaarsdag alleen maar op mijn bed Ah! Oh, maar goed, ik, dan heb je een, wild een wilde nacht misschien gehad. Nee, ik heb alleen maar gewerkt. Alleen maar gewerkt, dames ja, en heren. Ja, nou, ik is een beetje over, overwerkt. Dus, okay. uh, ik heb geslapen. Het was een hele spannende oud en nieuw. <lacht> ik ben er wel even om twaalf vooruit gegaan. Okay. Nu heb ik een kwartiertje tot een half uur vuurwerk gezien. En toen... Uh, ben ik uh, weer mijn wet ingewelken. Ja, geniet er nog maar van, want ja, het was uh, rustig hier in Zandvoort. Maar ik kom uit, uh, uit het rampgebied, Alkmaar. Ja, het was erg bij jullie, hè? Oh, man! Echt, dat was sowieso heel veel vuurwerk. Echt, in de straat waar ik op bezoek was, daar hadden ze natuurlijk allemaal nitraatjes. Ja, ik heb hier een nitraatje. Daar nou, moet je bij voor. Ik zeg, nou, het hoeft niet hoor. Ik ben een beetje uh, niet anti-vuurwerk. Maar ik zou, zou het niet afsteken. En tegen mijn gezin doet daar wel fanatieker mee. Dus ik sta aan de zijkant te kijken en te gruwelen van, oh, als het me goed gaat. En uh, nitraatjes uh, vlogen om mijn oren. In een gegeven moment kreeg ik ook een rotje tegen mijn hoofd aan. Gelukkig niet tegen mijn ogen, maar het scheelde weinig was bijna zo'n slachtoffer geweest, uh, hier in een slacht die we hier in Nederland hebben. Maar ja, om drie uur s'nachts, toen was het echt goed mis. Toen ontstond een brand in de Lange Straat. En dat breidde zich uit. En breidde zich uit. En als je op uh, tv Noord-Holland kijkt. Zeven panden of zo? Ja, zeven panden uh, bes beschadigd. En geloof uh, twee winkelpanden sowieso helemaal weg. Die zijn ook al helemaal gesloopt. Er zit er gewoon een gro compleet groot gat in, het, uh, in, de winkel, uh, in de winkelstraat. En die moeten uh, helemaal weer opnieuw worden opgebouwd. En het, het lullig was wel dat één van die winkels bijna 100 jaar bestond. Dit jaar zou je het gaan vieren. En ook de bovenwoning compleet verdwenen. En de man stond met geleende sokken nog wel van zijn zoon voor de camera van Radio Noord-Holland... of TV Noord-Holland stond hij het interview te doen. Ze van, nou, ja, ja, ja, kijk, ja, ik ben eigenlijk nog een beetje bedust. Ja, ik dacht niet dat het zover zou komen. Maar op, ik heb ze nog zien, vuurwerk zien afsteken. En uh, dat, niemand heeft dat anders gezien. Uh, hij was de enige. En uh, voordat ik het wist, stond mijn huis ook in de brand. Het is heel triest. Echt, uh, ja. ik van... Uh, ja, het zal je maar, maar gebeuren gewoon. Op dag. Ja, maar er waren sowieso, vond ik, veel dingen. Want er was ook een of andere kerk die was helemaal afgebrand. Ja. Ik heb beelden van gezien dat je die hele toren zag instorten. Dat was echt heel heftig. En, en Utrecht waren iets van 15 auto's of zo in de brand gestoken. Ja, ook zoiets, ja. Dat echt, uh, maar ook echt in de brand gestoken. Want het waren ook geen uh, verzekeringsgevalletjes ofzo. Want nee, er waren gewoon nee, nee. bedrijfsauto's tussen. Nou ja, en ook, dus, en ook in uh, Uden zijn twee scholen afgebrand. En uh, de leerlingen die mogen dan wel uh, naar school. En dat grappig is dan wel. Wij vroeger dachten dat, oh brandt ons de school maar af. Dan hoeven we niet naar school toe. En al deze leerlingen die werden geïnterviewd tegen die Hadden echt zoiets van, ja, we vinden het wel heel erg. Oh ja, jeetje, we vinden het heel erg. Wij hadden zoiets van, hé. Is, ja, nee, is maar die die jeugd, kind, de jeugd verandert. Jeugd verandert. Die, die, verandert. Zie, die zien nu in dat ja. school goed is. Ik had echt zoiets van, ik zal, het, ik zal blij zijn, weet je? Ja, maar die kinderen, tegenwoordig hebben ze het thuis allemaal zo zwaar. Ja. Die gaan liever naar school. Dat is misschien ook en wel, de wel. school wel. is het allemaal zo makkelijk. Ja, dat is ook wel graag. Maar goed, straks meer Achao hoor op de radio. Eerst de nieuws is van trouwens, trouwens vandaag jarig. Leuke plaat, dit. Wow, wat is het idee in het stop? Denise Donselaar. En ze komt uit Haarlem. En ze heeft een aantal hitjes op haar naam. Het is al een jaar geleden, dit. Today and Today is vandaag... Het is vandaag ook jarig. Ze is 31 geworden. En straks in het tweede wereld van het trainingprogramma... even naar 9 uur bespreken we nog meer... wie er jarig is en wat er allemaal gebeurd is... door de jaren is op datum. Ja, ik krijg een Zware tijd achter de rug. Soms krijg je dingen ook niet meer uit mijn bek vandaan. Maar goed, uh, dit was dus Dini's en Today. Het is de zaterdagmorgen. Toepak leeft op de radio toen met 10 uur uh, wat berichten... en wat leuke muziekjes en dingen die ons opvallen. En ik zie dat uh, Marcus alweer wat berichten heeft gevonden. En je denkt, dat is bizar. Hoe kan dit? Vertel. Ja, ik heb hier een, een vrouw die haar vinger in een staafmixer heeft vastgeklemd uh? gekregen. Ja? Ja. Uh, in Den Haag. Ja? De, het is niet eens een Amerikaans bericht. Dat nee, daar dat zat ik op te wachten. Een, ja. een vrouw zat de, daar vanmiddag, of gistermiddag, klem met haar vinger in een staafmixer. Ze moest door de, van het apparaat, moest door het ziekenhuis er vanaf verwijderd worden. Ik vraag me toch wel af, er staan niet echt duidelijke foto's bij, maar hoe ze nou precies vastzit? Ja, oké. Okay. Ik, ik had wel zoiets met een staafmixer, die zit vast. Ik dacht, oh nee, oh, daar wil ik ook oh, wow. altijd op. Een staafmixer, dat is zo'n... Oh, ik dacht aan zo'n garde. Ik denk, ja, maar die klik je toch gewoon los. Maar een staafmixer, dat is zo'n... Oh, dat is met zo'n zo mesje. Ja, met zo'n mesje. Maar ik bedoel, hoe kan je er vast zitten? Er zit toch een plastic kapje omheen. Daar maak je dus onder andere popoenessoep, weet je. En dan koop je zo'n popoen en doe je staafmixer doe je in die popoen. En dan ga je hem allemaal tot moes. Uh... Ja. ja, precies. En, uh, en uiteindelijk, maar als je dan je vinger daarin vast zit... Dus dan knip je dat toch gewoon met een, met een tangetje, knip je dat plastic toch weg? Maar blijkbaar is het toch vrij ja, heftig. Maar, ja, maar misschien... Uh, uh, misschien dacht ze, uh, ik maak hem even schoon met mijn vinger... Yeah. maar moest dat dingetje een beetje draaien. Dus toen dacht ze, ik zet hem heel even aan. Ja, dan is hij eraf volgens mij. Yeah. Ja. Nou, ik weet nou. het niet. Nou, uh, uh, zo hard. Nou ja, ik wil er ook niet over nadenken. Nou goed, het zijn de berichten die je normaal verwacht in Amerika... maar nu gewoon in Nederland, dames en heren. Gewoon een vrouw die vastzit in staafmix. Het moet toch niet gekker worden, zeg maar. Straks onder andere muziek van uh, Bosco Rogers... Maar eerst een band die normaal de muziek maakt voor games, maar die ook gewoon een CD uit heeft voor het grote publiek, zeg maar. Miracle of Sound heet dat en Welcome Home. Tussen al die nieuwe hippe beentjes. die alternatieve muziek maken. die hun inspiratie uit de jaren 80 halen. Dit is werkelijk waar een plaatje uit de jaren 80. Toen ik nog bij de Piraat zat. Het was net de overgang van die Piraat naar de lokale. denk ik volgens mij. 87, The Ward Brothers. En cross that bridge when we come to it. We come to it! Het was geen groot hit, maar wij noemden dat echt een lekkere radioplaat uit vervlogen tijd. Dat het echt heel lang geleden is. Hier. Weet je wel? Om, ik voel me nu heel jong. Wat? Ik voel me nu heel jong. Echt heel jong. Ja, dat klopt. Zeker als ik het over 87 heb. Dat is niet mijn leeftijd, hè, dames en heren. Hou oh, eens even op. Nee, dat is niet mijn leeftijd. Maar dat was het jaar toch zeg maar. Toen was ik min drie. Min drie? Oh, dat valt wel mee, trouwens. Toen, was je nog wel... Toen dachten ze wel aan je om je te gaan maken. Ja, dat weet je niet. Dat nee, was dat wel weet wel een je ongelukje. Niet. Dat weet je niet. Oh, nee. Ja, dat soort dingen wil je nooit weten uh, later. Ja, het was zagen een ongelukje. We niet... niet... Je zat niet in de planning. nee Goed, het is de zaterdagmorgen en het is 20 minuten overal. Natuurlijk een nieuw jaar, allerlei nieuwe voornemens en zo. Uh, sommige mensen hadden gewoon een simpele van voornemen. We gaan een nieuwjaarsduik doen en dan is het klaar. En uh, oh ja, daar zat trouwens toch weer een mooie foto op de kletskant van Nederland gisteren. De Telegraaf. Meisje oh, komt hebben uit. Ze, hebben ze weer, de, een, ze hebben een, weer de, een, mooie, een meisje? Oh, ja. Oh, ik die van vorig jaar was beter. Ja, dat had ik vanochtend ook. En toen zag ik er gisteren op het nieuws en ook in, uh, weer, vandaag weer een interview in de Telegraaf natuurlijk met haar. En toen zag ze, ziet het er wel heel mooi uit. Oké, okay, ja, ik, ik, ik denk dat het wel een beetje zo is van... Vorig jaar hebben ze natuurlijk dat meisje... dat was dan een foto van geschoten. Ja? En opeens ging iedereen erop jagen. Ja. En toen was het echt een dingetje. En dan gaan ze nu gaan ze allemaal foto's maken. En dan gaan ze eruit zoeken van... Oké, okay, welke zouden we kunnen hypen? Weet dit, je is, wel? dit is de beste. Ja. Dit is de beste die we hadden. Ja goed, ja. Ja, het, het is een mooie meid. Dat sowieso alleen... ja, Qua fototechnisch hè, heeft ze een onderkin. Je ziet haar ogen niet... En ze, ze is onwijs rood. En ze is rood? Dat, dat komt had, waarschijnlijk had, wel door de kou, maar ja, goed. dat had toch? ze niet gefotoshopt kunnen worden. ja. Ja, het moet toch een pin-up worden? Maar goed, nee, ja, het is een leuke meid. Ze is 16 jaar uitkomt uit Heil Lovenda. En ze is bij echt aan zee. Is het te water gegaan? Heel spontaan gisteren ook op de televisie. Dat zegt ze. Van, wat is dit voor radigheid? Ik pak zorgens de telegraaf van de mat. En dan met, zit ik de taak daar bovenop gewoon. Nou, dat is bizar gewoon. Dus zij is gekozen tot de meest mooie vrouw die het water uit komen rennen. En ik moet zeggen, ik heb het filmpje gezien van Zandvoort. Al die mensen die de zee inrenden. Dat, dat ze nog zo'n foto hebben kunnen maken. Ik vind ik knap. Wat een gekke huis uh, is ik dat, heb, man. Ik heb ook wel uh, cameramannen en zo die er dan tussen staan. Nou, oh, ik heb er respect voor, hoor. Ja, van well, ja, dus ze je ja, ze op die cameraman aflopen. Ik denkt, van, ik zou even aan de kant gaan. Maar nee, ze blijven staan, ze blijven staan. Ze gaan vlak langs hem heen. Je denkt van, nou, hij gaat straks gewoon te water ook. Met, met zijn hele, hele crew. Liggen ze daar? Maar goed, uh, ja. Nou ja, goed. Doorzetten. Ja, hij, respect. Dat, respect, man. Maar we, we staan wel lekker warm. Dat, ja. dat hebben die cameramannen dan wel. We ja, ja, kunnen die toch was... zeggen, we hebben meegedaan met de nieuwjaars. Ja, het is uh, net of je in een rampgebied rondloopt. Nou, als we het toch over het rampgebied hebben. Ja. Een, heb man, nou? uh, een man in Haarlem die uh, heeft uh, een wel heel aparte auto-nieuw gehad. Ja. Ja, die, die had een. Uh, uh, hij kreeg op een gegeven moment een klap op zijn hoofd. Ja. En ze had dat gevoel. Had hij. Daardoor kwam hij op de grond terecht. Nou ja, vervolgens is hij opgestaan. Is hij gewoon door gaan feesten. Uh, ja, Later op de avond kreeg hij steeds meer last van zijn hoofd. Ah, oh, een beetje hoofdpijn. En uh, toen hebben ze vrienden hem toch maar naar het ziekenhuis gebracht. Daar hebben ze röntgenfoto's gemaakt. Yep. Het denk dat hij een kogel in zijn hoofd had. Wat? Nou, de politie is nu op zoek naar mensen die uh, schoten in de lucht misschien hebben gehoord. Of op dat moment een schot hebben gehoord. Ja? Of die een vermoedelijke dader weten. Eh... Uh, want ja, ja, die man is dus gewoon neergeschoten. Hij gaat er waarschijnlijk geen uh, blijft letsel aan overhouden. Nee. Dat verbaast me best wel. Want ik dacht, nou, een schot in je hoofd... dan ben je toch wel gewoon op slag dood. Dacht maar ik. ja, is, is er een rond, rund bij dit bericht. Nou, ja. Het ziet er niet echt uit als een gewone kogel. Nee, voor mij hebben ze met tampons geschoten. <laughs> ja, zo ziet het eruit. Dan je het uh, van... Goh, nou ja, als, dit, als deze grootte in je hersenen zit... Dit, dit is echt, nou, het, nou, zal, het is echt een, uh... zal het zijn... 10 centimeter? Nou, net Voor mij is het 8 centimeter. 8 centimeter groot. Zoiets. Ja, zoiets is het wel. En dat zit in je hoofd. Nou, dan moet ik zeggen dat je er toch wel last van krijgt. Ik van vind het een bizar verhaal, maar ja. Ja, blijkbaar uh, goed Misschien zo. is dit ook wel een foto. Uh, oh, dat zou kunnen. Dat is geen echte foto is. Gewoon een leuke, leuke foto erbij geplakt hebt. Het zou allemaal kunnen. Goed, de nieuwe single van Bosco Rogers: De Middel. Voor drolligheid. Ik doe ook een beetje denken aan uh, Edwin Collins' Girl Like You. Die wat scheurende gitaartjes zit erin, weet je. Ah, sorry, dat is langer geleden. Het is twintig jaar geleden. Dat is, ja, precies. Daar moet ik niet over het begin. Dat is toch veel te lang geleden. Goed, en dit heet uh, Bosco Rogers en de middel. En welk middel gebruik jij? En ja, dat middel, wordt dat nog wel vergoed? Eindelijk is iedereen, iedereen toch een beetje overgestapt van zorgverzekerheid. Toch een beetje gekeken geshopt. En ik moet zeggen, ik ben ook goedkoper uitgekomen. Mijn vrouw is het laatst met tonnen weer een ander pakket. En dan dat pakket, en dan die daarbij. En je hebt te maken met een gezin. En is het is handig om met z'n allen bij één verzekering te gaan, dan toch ook weer niet. Uiteindelijk, dit schijnt goedkoper te zijn. En ook weer een goede, goede dekking. Dus nou, we moeten er maar afwachten. Vooral die tandarts, tandartsverzekering, dat vind ik dan wel weer heel erg grappig. Dan je verzeker je voor zoveel per maand. En dan heb je uh, eigen risico. En daarboven krijg je dan een, een bedrag dat verzekerd wordt. Maar daarboven moet je het weer zelf gaan betalen. Ja. Dus je moet soms echt een rekensommetje maken. Van, uh, is het gewoon niet handig om een hele basisverzekering te nemen? En de rest gewoon zelf te betalen. Ja, dat, ze zeggen wel altijd dat dat het, het meest verstandig is. Ja, zeker. Alleen, maar. ja, ik heb, ik heb een bepaalde medicatie. En ja? daar, als ik zeg maar een uitgebreid pakket... dan krijg ik mijn medicijnen vergoed. Ja. En dan heb ik een rekensommetje gemaakt. Ik ben goedkoper uit als ik een uitgebreid pakket neem. Yeah. Dan als ik zelf die medicatie betaal. Dus ja, nou ja, ja, dan, dat dan is, is vrij makkelijk. Ja, en dan, dan krijg ik alle extra dingen er ook nog bij. Dus, oh, Oké, okay. Dus ik heb het meest uitgebreide pakket. Dat, Wee. uh, uh, weekendjes weg krijg je dat erbij dan? Nee, dat, dat net niet. Net niet nee. zeker. Nee, dat is wel. Maar mits ik, uh, als ik uh, zeg maar mijn been breek of zo, dan krijg ik wel een vrij luxe kamer. Weet je? Dat soort dingen. Oh, Oké, okay. oh, dat is wel leuk. Dus als je het denkt, nou, ik ben er aan toe, dan. Uh... Moet ja. ik helpen dan erbij, of niet? <laughs> Dat je denkt van, nee, misschien, misschien kan ik wat gaan eten bij uh, kebabtent uh, kebab in Londen. Dat je denkt, Moet ik even helpen? Hup, wat moet eraf? Maar, uh, die, goed. Die, die hebben namelijk een, een flinke boete gehad ja? van uh, bijna 10.000 euro. Omdat de zaak uh, onlangs een broodje kebab uh, aan een klant uh, voorschotelde... waar een boor in zat. Een boor? Een hele ja. boormachine of een boortje? Nee, alleen een, uh, het boortje. Oké. Okay. Uh, het uh, kostte de man bijna zijn uh, gebit. Oh. En de kebabtent uh, zijn goede naam. Ja, uh, nadat de man had geklaagd bij, de, uh, de, uh, hoe heet het, uh, bij het stadsbestuur... Ja? hebben die de voedsel- en waarhoudtijd uh, erop afgestuurd. En de hele ja, gemeenschap is gevonden? En, nou, die treft <laughs> in de keuken meer een doe-het-zelf-zaak aan... dan een uh, okay. professionele keuken. Ze dus, waren nog uh, aan het verbouwen waarschijnlijk. Ja, ja, maar dat was niet helemaal zoals we het ho hoorden. Nee. Dus ja, de de reden dat die, dat, ja, dat, dat bordje zeg maar erin zat... was niet zo heel verbazingwekkend. Okay. Dus uh, ja, de, de kebabtent uh, kreeg een aardige boete. En die moet eerst verbouwen voordat ze verder <laughs> mogen. Ja, en dat geldt dus op. Die dus verbouwing ligt een tijdje stil. Want je moet eerst je boete betalen. En dan, ja, uh, dan moet je geld sparen voor die verbouwing. Dan vind het wel even een andere naam oh. en een andere locatie, denk ik. Dat of, denk ik ook. Uh, sluit de tent maar en verander de boel maar. Want dat gaat hem niet meer worden. Ja, als je ook gaat eten. En zo'n kebab-tentje. Meestal heb je heel veel honger. Dat je. Oh, ik moet snel wat eten. Doe maar een kebab, ga je erheen. En dan eet je het ook al veel te snel. Dus voorzichtig eten. Eerst een beetje aftasten. Zit er een harde ding in? Is het wel lekker? Ja, is het, het nog wel uh, goed nog? Ja, maar het probleem van kebab, tenminste dat is bij mij altijd... Ja? Ik eet alleen kebab als ik, zeg maar, iets te veel gedronken heb. Oh, ja, dan, ja. anders is het niet echt lekker. Ja, ja. Daar ben ik achtergekomen. Dus uh, ja, dat dan is, ga je dat uh, soort dingen niet achterkomen. Ik denk dat ik dan die... het bordje gewoon nog doorgeslikt. Precies. Ja, ik heb het wel zelf een keer meegemaakt bij Laplace, was dat geloof ik. Ja? Uh, dat er een speltje, zo n, zo n, dat iemand zo'n uh, hey? zo speltje wat ze op hun shirt uh, naalde, Ja. Dat, die was in het broodje terechtgekomen. Oh, nou ja. niet een echt een dun speltje zeg maar voor, uh, voor iets af te pakken? Nee, prikken. het was, uh, was zo'n uh, ja, zo button. Oké, okay. en stond de naam er nog op? Dan kan je meteen die persoon even aanspreken. Nee, ja, we, zijn wel we zijn wel van... Hé, uh, hey, uh, dit zat in mijn broodje... Ja? Oh ja, ja, ik denk dat iemand verloren is. We... Nou, toen kregen we waardebonnen. Dus oh. zij zijn er best wel goed vanaf gekomen. En wij hebben daar, geloof ik, een jaar ongeveer gratis koffie dronken. Dus dat was best netjes. Oké, okay, dus de volgende keer proberen we ergens gewoon... Een... de volgende keer, ik heb daarna nog een paar keer een spelletje gewoon ingedouwd. Ja, precies. Dus, hé, hey, ik ken dat spelletje helemaal niet. Gewoon tegen iemand zeggen van, hé, hey, ligt daar wat op de grond? Wilt u het even opruimen? dan, hup, het spelt hij eraf? En... Ja, precies. In het broodje. Goed, nou, even wat handige tips. Traks de Zandvoortse berichten Enough time What is any not so real too plan it out See the motions All mad and now expectations playing safe nets therapies maze sweet talk gazes Oh I beg expectations playing Save that sad mazes, sweet talk gazes. I beg you now, move a little, take it slow, sweet child. I know you didn't change, didn't change, sweet child. You'll always stay the same, and I beg you now. Sweet child, I know you didn't change, didn't change. Sweet child, you'll always stay the same. Oh, as I think, in la la la. Getting creative when things are just too raw. Expectations playing safe nets at these mazes sweet talk gazes oh i beg expectations playing safe nets at these mazes sweet talk gazes i beg you now move a little take it slow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 En dat heet Expectations. We hebben hoge verwachtingen van het jaar 2015. Alleen, uh, ja, ik heb niet echt de dingen. No uh, noem je ooit? Uh, uh, noem je dat ook weer? Verwachtingen. Nee, noem je het nou? Uh, voornemens. Maar uh, ja, tja, ik laat het gewoon een beetje om afkomen. Ja, als je voornemens neemt dan, dan kan je die ook niet waarmaken. Ja, ik heb voornemens om de voornemens van vorig jaar nog te halen. Oké. Okay. Is niet gelekt. Nou, ik heb wel voornemens om iets meer sociale contact aan te trekken. Weet je, sommige mensen dachten, ja, die zijn toch een beetje achterop geraakt. Kom, ga ik toch eens even een, even een appje sturen. Nou, ben ik ben er ook wel weer klaar mee, hoor. Gewoon even een appje. keer. Hoi, gaat het. Goed, mooi. Door. Ja, dan, heb je toch weer, dan kun je toch weer zeggen dat je meer vrienden hebt. Ja, ja, Hebben ze ook toegevoegd op Facebook? Ja, nee, dat nog niet. Dan zit ik wel even over het te denken. Facebook. Oh ja, Facebook. Dat is mijn nieuwe voornemen. Misschien dat ik daar iets meer tijd in moet steken. Ja, maar het is, ik twijfel een beetje hoe dat gaat uh, lopen. Want uh, ze gaan natuurlijk die nieuwe privacy. Oh ik weet niet ja. Als je dat uh, gehoord hebt. Maar, ja, nieuwe privacy. Uh, ze, ja, dat, ze gaan nu advertenties aanbieden terwijl je ergens loopt uh, te winkelen of zo. Ja, dat en, is echt Maar nieuw. het is ook een beetje. Ik geloof dat ze iets met. Ik, weet, ik heb hem nog steeds niet doorgelezen. Maar ik geloof dat het erop neerkwam dat je. Uh, foto's nu eigendom worden van Facebook. Ja, sowieso al, alles kunnen ze gebruiken. Ja, um. kunnen ze gebruiken, maar dan worden echt... alle rechten van Facebook. Als ze... En in Europa... zit daar gewoon de auteursrechtbescherming op. Maar in Amerika is dat wel een groter dingetje. Maar... Ja. Ja. Ja, ik, ja, ik, ja, ja je klikt al heel gauw van... oké, okay, oké, okay, akkoord, akkoord akkoord en dan denk ik, ik wil door, weet je, maakt het ook allemaal niet uit. Ze, ja, het hebben het beste, zijn, uh, ze hebben het beste met me voor. Ik geloof ze allemaal wel. Het zijn 150 pagina's, dus die ga je niet elke keer lezen. Uh, precies, de meest grote onzin staat erin. Het belangrijkste staat helemaal ergens achteraan. En dat lees nee, ergens zie. tussendoor. Dat is het juiste probleem. Oh, Oké. Okay. Ja, zou je naar het achterste, te, achterste te, toe lopen. Maar goed, het is eigenlijk even tijd voor de Zandvoortse berichten. Alhoewel ja. er geen Zandvoortse krant was deze week. En we hadden wel gehoopt op 2 januari... dat er toch even een exemplaar zou uitkomen. Want ja, je verwacht toch dat er wel dingen gebeuren. En dat bereikt ons nu niet. Dus er zijn een paar berichten. Een van die berichten is... Ja, uh, hier had ik hem. Ja. Uh, ja, er waren de nacht van 1 januari... Uh, twee branden in één nacht. Ja? Uh, midden na... Uh, zo maandagavond rond uh, 23... Hmm, wacht even. Ja, dat is al veel eerder. Dat is maandag, maandag 8. Oh, het is maandag gebeurd. Maandag, oh, ja. Ik, ja. Hij is geplaatst in januari. Ja. Goedemorgen. Uh, nee, maandagavond rond 23 uur. Uh, voltrok uh, zich een ramp van de eerste orde voor de hardwerkende ondernemer. Nou? Zo. So, Arlan? Ar Arlan Berg? Arlan Berg, ja. Klopt dat? Ja. Yeah. Oké. Okay. Uh, er was namelijk een, een melding bij de brandweer binnengekomen dat er brand. Uh, was? Je, je, je loopt een beetje Mooi. vast. Vandaag, Ik loop even vast, sorry. Dat er uh, brandwegvervoer Kees om straat. Ja, Ter ja. uh, plekke moest de brandweer uh, constateren dat de boulevardkar van Van den Berg uh, in lichte laaien stond. De, uh, de verkoopkar uh, brandde volledig uit. Ik nou, zie ja, het, je ja. ziet er foto's van en maar het, het is, is echt. Het is vrij heftig. Ja, ja dus maandagavond uh, is die hele kar uitgebrand. Dus het dat is zo uh, echt. Uh... Ja, toch, dat, die brandjes die ontstaan. altijd toch wel weer een beetje rond uh, nieuwjaarswisseling. Dat je denkt van, ja, misschien met dat vuurwerk iets mee te maken. Ja, binnenkort oh, nou, is het toch je, afgelopen. Ja, ben jij daarvoor? Nou ja, ja, in Alkmaar moet je er nu wel voor zijn om dat allemaal af te schaffen? Natuurlijk, omdat we die brand hebben gehad. Hebben we zoiets van. Ja, misschien heeft kapitein Bruinhoog, of weet hij... Nee, Piet Bruinhoog als burgemeester heeft misschien wel gelijk... dat we met z'n allen gewoon het moeten inleveren. En denken van, we doen één groot vuurwerk in het centrum van Alkmaar. Maar ja, als je weet hoeveel nee. lollen er nog aan beleefd wordt aan het vuurwerk... vooral voor kinderen ja, die maar, er wel normaal mee omgaan. Maar ja, goed. Ja, veiligheid van. Ja, ja, maar als je gaat kijken hoeveel mensen er, zeg maar... hoeveel verwondingen te opleveren, hoeveel branden en ja. alles... En ik moet eerlijk zeggen, die vuurwerkshows zijn wel echt heel gaaf. Ja, die zijn wel heel gaaf. Maar Zoals het is toch altijd wat de beleving is ook een beetje, hè? Het is toch altijd wel, als ja. je dat ziet, zelfs een rotje aansteken, weet je ik, ik heb daar... Heel ik veel ik rotjes daar... bij elkaar, kruid eruit halen bij elkaar en dan flink aanstampen. Allemaal ja. van die mooie risico's dat je denkt... Ja, ja ik heb, ik heb het overleefd. Ik heb er nooit wat mee gehad. Nee, nee ik in het begin wel. En mijn uh, zoon heeft het nu ook wel een beetje. Dus ja, hij heeft het niet van een, voor een uh, gek gekregen. Het is uh, nou ja, of juist wel van een gek. Goed, anders dan... Sowieso het van is. een gek. Ja, sowieso. <laughs> Maar uh, andere standwoord zijn, zijn dat Carl Siemens... Uh, neemt de pauze van twee maanden. Hij heeft het ook afgelopen jaar heeft hij het wel een beetje zwaar gehad. Hè? Onder andere een wethouder die is afgetreden, die, had het, die zag het niet meer zitten. Later kwam er weer een nieuwe wethouder, die zag het ook niet zitten. Dus hij moest elke keer op zoek gaan naar een nieuwe. Het gaat minder met zijn, minder met zijn gezondheid, dus hij neemt er even twee maanden even vakantie. Dan komt dan waarschijnlijk wel weer terug. Maar hij moet even op zichzelf letten. Lijkt ook handig, want hij moet toch een tijdje mee. Hij heeft een belangrijke functie en die moet hij in 2015 nog op blijven houden, vind ik zelf. Het is 20 minuten voor negen. Zoveel de stand voor zijn berichten. Het is niet veel. Volgend uur nog een paar, maar. Dat zien we dan. Ja, ah, Mouse, A lampshade on fire. En dat is een nieuwe single. Het is altijd een beetje rare muziek. En soms denk je van. Hé, dit klinkt wel heel anders dan de vorige plaats. Want dat was meer een beetje, een beetje house. En dit is weer een beetje punk-pop. Het is, het, is het is iets apart. Het is leuk. Mordius Mouse, dus een lampshade on fire. In Tobak leeft op de radio. We zijn soms niet allemaal wakker. Een beetje niet allemaal scherp. Maar ja, het is ook een nieuw jaar. Hè. Zware tijd achter de rug natuurlijk. Heel veel familiebezoekjes. Eerst met kerst natuurlijk. En dan met autumnieuw. En het nou nieuw moet ik zeggen, het viel het wel mee. Ik was natuurlijk, vorig jaar heb ik nog gezegd, aan het eind van het jaar... dat ik, ik heb natuurlijk drie vrijgezellen schoonzussen. Dus vaak met feestjes ben ik als enige man die eraan zit. Dus nu hadden ze tijdens het nieuwjaar nog wel een man ingehuurd... om mijn gezelschap te houden. En dat hadden ze goed gedaan. Daar moet ik nog even waardering voor uitspreken. Bedankt, dames. Ja, maar volgend jaar wel even zelf even een man meenemen ook, hè? Gewoon weer even een nieuwe man in te... In de familie, dat zou leuk zijn. Dat is ook even gezellig. Ik laat al die vrouwen praten, dat heb ik op mijn werk ook al. Werk in de zorg. Ik ben je een gegeven er klaar mee? He? Wil je gewoon weer even over mannen praten? Even over mannen praten wil je hebben dan? Goed. <laughs> over mannen praten? Nou, ja, dat nee. kun je wel in die vrouwen praten. Ja, nee, dat, dat, dat ken ik wel, mannen. Over mannen praten. Goed, de andere dingen die uh, ons bezighouden zijn. Ja, heen. ik vind hier een heel bizar bericht. Ja? Een uh, visliefhebber heeft zijn goudvis de gelukkigste en meest opluchtig. Onbel Opluchtende Opgeluchte kruchte. vis van Engeland gemaakt. Huh, okay. uh, de eigenaar merkte dat zijn vis uh, maar weinig poepte. En uh, ging het uh, beestje naar de dierenkliniek. Daar kreeg hij te horen dat uh, de ingreep uh, 385 euro zou kosten. Wat ziek idee. En uh, in eerste instantie was het vlot van het visje uh, eigenlijk wel bezegeld. Yeah? Maar uh, uiteindelijk ging het baasje toch overstag. En uh, een klein uurtje later kon de vis weer uh, van als ouds poepen. Uh, ja, de, de, de eigenaar zegt, ja, het was puur liefde. Het was maar een gewone vis. Niets bijzonders. Maar ja, waarom wel voor je hond en niet voor je vis? Ja, ja leuk hoor. Ja, 385 een... euro ja. voor een gewone goudvis. Is, hij, is er wel een gezin? is hij alleen? Ik denk dat hij alleen is. Ja, het kan ook, ook niet. Hè? Zo ik... Ja, maar zo'n beest houdt het toch niet. Nee, nou, ik heb wel eens gehad met de goudvis. We hadden ook drie goudvissen. En uiteindelijk, uh, s'ochtends horen we iets. En ik denk, nee, wat is dat nou? Hé, hey, wat gaan we naar beneden toe? Toen keken we net, vissen komen. Oh, zat, zat er zaten er nog maar twee vissen in. Wat nee, is het dan, dan raak? Dus nou, ik ben er boven. Nee, ik zeg, Er is een vis kwijt. Ik kan hem niet vinden. Dus ik geef mijn zoon naar beneden toe, een beetje rondkijken. En zegt. Hey joh, ik heb de vis gevonden hier op de grond en hij uh, deed het niet meer. Maar oh. nee, nee. nou ja, ja, gooi hem mij terug in het water misschien. Uh, geef hem, gooi, gooi hem terug in het water. En jawel. En als een uh, robbekopvis ging hij gewoon weer aan de gang. En het later, oh, uh, later ging er nog een vis dood. Dus nou, ja, uiteindelijk, uh, hij is degene die alles overleefd heeft gewoon. Oké. Okay. Het is ja, een wonderbaarlijke vis. Het is, uh, het is mooi. Het leven van een vis het is, uh, het is bijzonder. Ja. Maar hij weet er waarschijnlijk niks meer van, die vis. Nee, dat vergeet hij altijd weer, hè? Ja. Dat is een nieuwe vis. Ja, precies. Uh, dat is altijd met, met vissen. Um, goed, straks meer. Eerst even een uh, plaatje uit de doos vandaan. Wat is het? een oude doos dat er weer zegt? Asteroid Galaxy Tour. Zandvoort. Goedemorgen! <laughs> Goed toepasselijk. Sorry, ik ben even afgebleid. Uh, Galaxy, de uh, Asteroid Galaxy Tour uit Denemarken volgens mij dat we erna komen. En Heart Attack... Ik zeg net alleen foto's van uh, Ratio Glass hoor ik in deze plaat. En uh, Mark is op, uh, op die die rare zijde Wat blijf je verbazen. Alleen maffe berichten en een maffe foto's. En onder andere van vrouwen die wel heel veel drinken. En een spagaat ergens onderste boven liggen in de wc. Ja, zo ziet het uh, voor vele uh, oud en nieuw eruit. Ja, dat geloof ik ook wel. En ook een uh, jongen had wel een heel leuk t-shirt aan. Een jongen die ja, een beetje aan de grote kant was. Die had al, zelfs als daar nou, iets... Moest, wat gezet. Iets zeggen. wat gezet. En hij zei, ik moet mezelf nog een beetje presenteren. Dus je had een t-shirt aangetrokken. Dat stond op, A drink till you want me. Ja. Echt leuk. Ja, dat is grappig. Ja. beetje zelf Met uh, je de volgende ochtend wa met, met, geschrokken wakker wordt. Ja. En denkt, ah oh, nee, nee. Je ja, eigenlijk nog een ander t-shirt bedenken of zo. Dat ze toch zwakker worden als yes, so we ja. did. Ja. ja, iets. Nou ja, goed, je kan. soms is het leuk om dat zo creatieven te bedenken. Het is 10 minuten voor 9. In Zandvoort. Nog een beetje duister, maar het wordt straks fantastisch weer. Ik roep maar wat. Kan mij het Schelen. Ja, en uh, mocht je nou uh, vandaag een beetje duister een beetje donker blijven. En ja? je denkt, nou, ik wil liever niet mijn bed uitkomen. Hey? Wat je kan doen is uh, sbs 6 die student vandaag, uh, mocht je er fan van zijn, alleen maar Disney producties uit. Dus uh, alle Disney films. O, het ziet eruit uh, alsof jij daar echt fan van. Nou, is dat... Uh, nou ja, hoewel, het zijn natuurlijk de, de wat voor de jongere versies waarschijnlijk. Ja, ik zie het uh, al, ja. Winnie 7 uur 20, Winnie de Pooh. Dus die is uh, al afgelopen. Ja. Uh, nu momenteel is uh, Aladdin in bezig. Oh, dus ja. nou, je kan gewoon blijven luisteren. is niet interessant. Uh, straks om 10 uur Tarzan. Uh, 11 uur 45. Oh, die is echt vreselijk. Beverly Hills Chihuahua. Oh ja. Het gaat over allemaal kleine chihuahuatjes. Oh, hier uh, Mary Poppins. 13.30 Uur 30 Mary Poppins. Oh, yes. uh, de Leeuwenking om 16.30 Uur. 30. Lion King bedoel ik, sorry. Ja. Uh, Rapunzel om 18.00 Uur. Uh, om ja. 20 Uur de Great and Powerful. Ze hebben nog niks, joh. Ja, goed. Allemaal dus, van die oh de Os. Os. oh die eindelijke. Uh, We toch vast. Ja, goed. Mary Poppins. Ja, goed. Grappig. Plus. Dat gooi ja. gezien te hebben, natuurlijk. Hè. Nee, ik bedoel... Maar nou, ik Winnie ik, de, de Poe is ook wel leuk. Ja, het is wel warm. Het is echt, echt een beetje de tekenfilm. Echt een beetje de zoetsappige dingen. Maar tegenwoordig vind ik ook heel veel... van uh, die nagesynchroniseerde series. Ik weet niet of die ook van... ja ah, niet. Bal, met bal, ik altijd, of... Je moet altijd een, een zo'n zo film moet je gewoon in het Engels zonder ondertiteling. Ja, kijken. en zonder en dan hoeft niet de hele tijd gelachen te worden. Dat hoeft niet. Dat doen wij wel, zeg ik altijd. Ik bedoel, ja. Wij als kijkers, wij, wij lachen wel, maar ik bedoel, het is altijd die lach eronder gemonteerd. Ja, er zit dus ook wel van, van, van die van die. Van die uh, troevige stukken in. Zoals de Lion King. Dus oh, vind ja, dat vind in. ik wel leuk als het daar ondergelogen wordt. Daar heb je allemaal gelijk in. <laughs> Nou, Nog even tries nieuws. Oh. De rente gaat naar het vriespunt. Ja, het zijn echt mensen die een heel veel geld op de bank hebben staan. En ik geloof dat boven de 40.000 euro of zo, dan moet je zelfs rente gaan betalen over je, je spaargeld. Je krijgt geen rente, maar je moet wel betalende bank, omdat jij zoveel geld op de bank hebt, moet jij dus geld gaan betalen. En dit is momenteel eens naar het vriespunt, geloof ik dat het iets van 1% rente krijg je nog, maar je spaargeld. Ik kan me nog herinneren dat het 6% was. Heel lang geleden hoor. Ja, het gaat steeds meer omlaag en ik kan zelf nog wat tips geven. Uh, kijk even voor op geld voor elkaar.nl. Dat is een site. en Dat zijn allemaal ondernemers die hebben geld nodig. En die vragen aan jou. Van, nou, wil je investeren in mijn bedrijf? Dit is mijn plan. En mijn, uh, mijn vader of mijn neef die staan garant voor me. Dus als, het, dat geld niet, als ik het geld niet terug kan betalen, dan betalen zij het terug. Maar het plan is gewoon goed. Dus investeer in mij. En dan kan je plusminus tussen de 5 en 9 procent kan je ja. toch daar... Uh, op verdienen. Dus best Hou, wel... houd er wel rekening mee dat je altijd dat soort geld... het is altijd achtergesteld geld. Dus stel dat een bedrijf hier gaat... dan ben je de laatste die krijgt... Ja. Dat moet er wel voorbij gezegd worden. En doe dat dus nooit met geld wat je, uh, nodig, heb. wat je nodig hebt. Nee. Altijd, je moet het altijd zien als een beetje speelgeld. Ja, je moet echt denken van uh, dat geld heb ik over. Normaal had ik het op de bank gezet. Dan had ik daar belasting over moeten betalen Nu ga ik het gewoon inzetten. En zet het op verschillende producten in. Hè? Of op verschillende projecten. Niet dat je denkt van ik ga daar heel veel geld mee halen. Nee, want dat kan crashen. Dus verspreid het over meerdere projecten. En een ja. vriend van mij doet dat. en doet dat redelijk goed. Ja, of als je het zeg maar het principe doet, Doe dan echt gewoon een project waar je echt heel erg in gelooft en iemand die het heel erg gunt. Ja, dat sowieso. Je moet er wel iets mee hebben. Ja. Dus niet denken van ik ga met jou voor hoop geld verdienen. Nee, ik denkt al oh, dat product spreekt me aan. En kijk ook heel erg naar de ondernemer erachter. Dat is heel belangrijk. Ja, dat is goed. Geld voor elkaar. Dus kijk daar even voor als je wat geld over hebt in plaats van het op de bank laten staan. Want dat is echt zonde. Of uh, zet het op mijn stenen, zeg ik altijd. Ja, die hebben we wel gehad. gek. Goed. Dat is de serie. Let er niet altijd even op. De laatste plaat voor 9 uur. Van Spar Change of Command Spar, Een change of command. Oh, lekker zoetsappig plaatje. Op de morgen. Doet het altijd goed. Loopt tegen 9 uur. En uh, een paar berichten die ons uh, bezighouden. Ik zie wat dingen over uh, uh, Paul McCartney. Ja, er, uh, een, uh, ja de, de meest geretweet uh, van uh, uh, oudjaar ja? is, uh, is ja, de volgende. Dat is een of andere man die heeft uh, uh, neergezet... Ja, ik ga hem vrij vertalen. Uh, wie is mijn vredesnaam Paul McCartney? Uh, ja, dit is waarom ik uh, wel van uh, Kanye, Kanye West ja, jezelf, ja. uh, hou. Omdat hij uh, altijd uh, nieuwe artiesten probeert naar voren. <laughs> nou, en daar is. Uh, dat is heel vaak geretweed en ja. ongeveer half. Uh, uh, de halve wereld is over hem heen gevallen. En hij heeft echt dingen gereageerd. Van wie weet nou niet wie Paul McCartney is. En oh, je tot je aan, ik ga je vermoorden. Ik weet het nou. Ja, echt mensen. I can't kill you. En dat soort dingen. Alleen een beetje. Dat is bizar. <laughs> ja, het klinkt ook wel een beetje echt uh, niet witterig. Dat je, nou ja, het is echt een blonde gewoon. Dat kan gewoon niet anders. Wat, wat een... Nee, het is een man. Het is uh, een man. Oké. Okay. Nee, dus, uh, en op een gegeven moment resten. heeft hij dus. kreeg hij zoveel terugberichten. Hij heeft hij nog gepost. So, nobody put me onto Paul McCartney. Huh? How long he